Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. De Britse premier Cameron heeft Iran gewaarschuwd... na de bestorming van de Britse ambassade in Teheran. Dat kan ernstige gevolgen hebben, zei Cameron. Londen had vorige week strafmaatregelen tegen Iran afgekondigd... omdat het land aan een atoomwapen zou werken. Een demonstratie van studenten tegen onder meer de Britse sancties... liep gisteren uit op de bestorming van de ambassade in het centrum van Teheran en een ambassadegebouw in het noorden van de stad. Zes medewerkers konden een tijdje geen kant op. In de loop van de avond vertrokken de bezetters. De ministers van Financiën van de Eurolanden... vragen het Internationaal Monetair Fonds om financiële steun. Dat zijn de ministers overeengekomen tijdens overleg in Brussel. Met extra geld van het IMF kan het Europese noodfonds worden vergroot... zodat Eurolanden met schulden beter kunnen worden geholpen. Nu is nog te weinig van het geld in het noodfonds ook daadwerkelijk direct beschikbaar... De ministers hebben ook ingestemd met de toekenning van de al eerder afgesproken noodlening van 8 miljard euro aan Griekenland. De kredietwaardigheid van de Rabobank is door beoordelaar Standard Poor's verlaagd van een triple naar een dubbele A-status. De kredietbeoordelaar bekeek de status van de 37 grootste internationale banken opnieuw op basis van een vernieuwde rekenmethode. Ook grote Amerikaanse banken als Goldman Sachs en de Bank of America kregen een lagere status toebedeeld. De Rabobank schrijft in een reactie dat ze nog steeds... de hoogst gewaardeerde private bank ter wereld is. De bank vindt dat Standard Poor's haar heeft beoordeeld... als stabiel en kredietwaardig. In Washington heeft premier Rutte een ontmoeting gehad met president Obama. Het was het eerste bezoek van Rutte aan de Amerikaanse president. De twee spraken onder meer over de schuldencrisis... en de problemen rond de euro. Rutte heeft daarbij de rol van Duitsland verdedigd. De VS wil dat de Europese Centrale Bank de geldkraan openzet... Maar volgens Rutte kan dat niet zomaar. Het bezoek heeft bijna een uur geduurd. Het weer vannacht helder. Het is een graad of vijf. Overdag wisselend bewolkt, overwegend droog. En dan wordt het negen graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker.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 Maar eerst nieuws over een buurtbus in Rotterdam. Want het was gisteren groot nieuws bij de Boodschappen Plus Bus. De organisatie die samen met vrijwilligers uitstapjes voor eenzame ouderen organiseert bestaat namelijk vijf jaar. Daar dus reden voor een verjaardagsfeestje. Maar bij de Rotterdamse afdeling was de feeststemming ver te zoeken. De plaatselijke Boodschappen Plus Bus kreeg onlangs te horen dat de gemeente de subsidie stop gaat zetten. Nico Kerkum, nacht. Goedenavond. Ja, aan de ene kant viert u feest dat de boodschappen plusbus jarig is. Aan de andere kant bent u droevig dat de gemeente de subsidie stopzet. Bent u eigenlijk ja. nog wel aan die verjaardagstaat toegekomen? Nou, ik persoonlijk niet. Maar ik denk uh, de boodschappen Plusbussen, uh, waar dat wel werd gevierd, wel, in Rotterdam hebben we onlangs te horen gekregen dat uh, uh, ja, de subsidiekraan dichtgedraaid wordt voor de boodschappen Plusbussen in Rotterdam. En daarmee zetten we uh, ja rond de 900 ouderen in de kou. Wat gaan die 900 ouderen missen? Wat wij doen is, uh, wij organiseren uh, alles rondom een doel en het doel is om een bijdrage te leveren aan het lenigen van eenzaamheid onder ouderen uh, en het bevorderen van sociale contacten onder ouderen. Het ligt een beetje in, uh, in de lijn van uh, ja, van de leeftijd dat daarmee allerlei contacten wegvallen rondom je heen. Kinderen hebben geen tijd meer. En je wordt daardoor steeds meer teruggeworpen op jezelf. Wat die boodschappenplusus probeert is om uh, netwerkjes te breien... ...door middel van het uitvoeren van activiteiten. En dat kan zijn boodschappen doen, dat kan ook zijn uitstapje maken. En ik heb in die jaren dat wij nu bestaan, want wij bestaan in Rotterdam 4,5 jaar... Hè, ...hebben we geprobeerd om uh, die netwerkjes te breien. En dat is ook aardig gelukt... En nu de subsidie stop wordt gezet, is er dan een kans dat nou ja, misschien die netwerkjes zoals u het noemt... maar dat zijn misschien ook wel een soort vriendschappen geworden tussen uh, ja, sommige dat, mensen... Ja. Dat, ja. dat dat nu weer verloren gaat, omdat dat, nou, de, de ja. ouderen niet meer de deur uit kunnen? Ja, dat klopt. Dat gaat uh, geheel verloren. En uh, daarmee uh, is er ook sprake van kapitaalvernietiging. Want er is uh, vier, uh, half jaar hard gewerkt... Uh, mag ik in dit verband ook nog opmerken dat dit een uh, vrijwilligersorganisatie is waar slechts één bezoldigd projectleider is, dat ben ik. Maar voor de rest wordt alles gedaan en gedragen door vrijwilligers die daarvoor speciaal worden opgeleid. En om, en, om toch eh, nog die uitjes te kunnen doen is geld nodig. Daar kwam ja. subsidie van, van de gemeente, maar die wordt stopgezet. Waarom? Het lijkt me een goed doel, 900 ouderen nou ja, af en toe een fijne dag bezorgen, sociale contacten verzorgen. Uh, nou, Daar kan het niet aan liggen. Nee, sterker nog. Uh, wat de overheid eigenlijk wil is dat ouderen langduriger uh, zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Dat is nou precies wat de Boodschappen Plusbus beoogt en ook doet en ook in de praktijk laat zien. We zijn een uiterst succesvol project, mag ik wel zeggen. En uh, ja, dat wordt nu door de overheid uh, wegbezuinigd. En hoeveel is dat eigenlijk? Uh, wij hadden 70.000 euro aangevraagd bij sociale zaken en werkgelegenheid. En dat is uh, ja, geheel wegbezuinigd. Wij hebben uit uh, uh, eigen middelen en uh, andere organisatie die hebben uh, samen 20.000 euro gestort. Waarmee we toch blijven zitten nog met een, een tekort van 50.000 euro. En de gemeente en, die gaat echt terug naar nul? Die gaat terug naar nul. En dat is eigenlijk compleet onbegrijpelijk. Wij zijn eh, als boodschapper plus onze tijd ver vooruit. We sluiten naadloos aan bij de, bij de wet maatschappelijke ondersteuning, misschien bekend, waar het doel is eh, te participeren, en met name de mensen die, dat, eh, die vroeger onder de aanwek bezet vielen, zal ik maar zeggen. Wij sluiten dus naadloos aan en worden toch wegbezamigd. En daarmee laten we eh, die, die 100 ouderen in de kou staan. En u heeft ook geen kans om, om zich aan te sluiten bij bestaande organisaties? De rode Kruis of Nee, wel? wij zijn de enige in Rotterdam die dit uh, kunststukje volbrengen. En mag ik in dit verband ook nog uh, opmerken dat we daarmee een bijdrage leveren aan... het uh, terugbrengen van de kosten voor de samenleving. Wij ja. uh, maar... dragen bij aan het langdurige zelfstandig wonen van de U heeft dus een gat nog van 50.000 euro. Dat is heel veel geld... Komt het voortbestaan van de Boodschappen Plusbus ook in gevaar? Zonder dat geld uh, sluit de tent op 1 januari 2012. Zegt al van? Dan stoppen we ermee. Dus dan heeft u nog een maand te leven. Wij hebben nu nog, uh, uh, uh, ja, om het exact te zeggen, precies uh, uh, 32 dagen of zo, hè? Ja. nog te leven. Dus u heeft hard geld nodig uh, voor de mensen die luisteren en die denken... nou, zoveel ouderen in Rotterdam. Ik wil ze graag helpen. Waar kunnen ze terecht? Ze kunnen terug. Ze kunnen uh, ons bellen op uh, 010-292-3666. Nog een keertje. 010-292-3666. Of ze, kunnen zich, uh, uh, of ze kunnen op de site www.boodschappenplusbus.org, waar ze een uh, e-mailadres een e kunnen vinden en ons kunnen mailen. En ze kunnen ook altijd nog naar uh, ons telefoonnummer bellen 0800 1121, 0800 1121. Uh, ik hoop dat u het geld nog bij elkaar gaat vinden, meneer Kerken, projectleider van de boodschappenplusbus in Rotterdam. Dank u wel. U luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. En we gaan naar de andere kant van de wereld... waar het al vol op woensdag is om precies te zijn naar Nieuw-Zeeland. Afgelopen weekend vonden daar parlementsverkiezingen plaats. De regerende National Party is de grote winnaar. Ze hebben precies de helft van de zetels in het parlement... het beste resultaat in 60 jaar. Niek Ritsen volgde ons de verkiezingen. Goedemorgen, Niek. Goedemorgen. De National Party heeft gewonnen. Komt dit als een verrassing? Nee, het komt niet als een verrassing... Uh, het, is wel, uh, het is wel een beetje gek, omdat, uh, nou ja, drie jaar heeft National nu in de, al in de regering gezeten. En Key was uh, de, de lijsttrekker van, uh, van National was drie jaar lang premier. En eigenlijk heeft die land uh, in drie jaar tijd uh, toch wel een beetje slechter achtergelaten dan, uh, dan verbeterd. Uh, de staatsschuld is opgenomen, net als de werkloosheid. Uh, er is geen plan om uh, Christchurch uh, herop te bouwen. Dat is uh, de derde grootste stad van dit land uh, waar een uh, heftige aardbeving heeft uh, plaatsgevonden. Uh, alweer een jaar geleden. En um, uh, wat hier wat analyses uh, heel erg laten blijken is dat, uh, dat Key vooral op zijn betrouwbaarheidsfactor heeft, uh, heeft gewonnen. Uh, maar dat golf, betekent, dat, betekent dat dat hij heel betrouwbaar overkomt, maar uit zijn daden dat niet echt spreekt dat hij betrouwbaar is? Uh, nee, nee hij, heeft, uh, hij, heeft, uh, hij is heel vaak teruggekomen op, uh, op, uh, op beloftes die hij heeft gedaan. En uh, dat, uh, dat is ook nu vooral te zien. En daar heeft Labour hem ook de laatste uh, weken ook op aangevallen. Uh, alleen ja, uh, mensen bij een slechte, slechte economisch vooruitzicht uh, zoeken blijkbaar ook uh, Kiwis uh, een betrouwbare leider. En Ki is uh, in dit geval de, de betrouwbaarste van de twee geworden. Ik, uh, ik zelf uh, vergelijk het een beetje met uh, de 2006 Nederlandse verkiezingen tegen Bos, tegen Balkenende. Uh, waarin Balkenende zelf ook de betrouwbare leider overkwam en de verkiezingen won. Uh, en Bos, uh, uh, zeg maar, de sympathieke, charismatische leider was. die uh, ja, toch niet die betrouwbaarheidsfactor had. En uh, uh, uh, datzelfde gebeurde eigenlijk hier met de, met de Labour-lijsttrekker. Die heeft het uh, beltje er inmiddels bij neergelegd. En die uh, stapt op per uh, 13 december. Maar ja. laten we de, de lijn nog even doortrekken naar, naar Nederland en misschien wel naar heel Europa. Want je ziet hier dat nu het uh, een beetje barre tijden zijn qua economie. Mensen heel ja. erg trekken naar rechtspartijen en populistische partijen. Is dat dan in Nieuw-Zeeland ook aan de hand? Uh, ja, want uh, de andere grote partij, dat is uh, National Force uh, Zealand. Uh, die heeft uh, weer acht zetels gehad. En die zal waarschijnlijk weer met National de coalitie gaan vormen. Want, en want wat voor... National heeft dan wel... Sorry? Waar is National mee te vergelijken? En National is een beetje te vergelijken met, met, tuss tussen het CDA en de VVD. En het is een conservatieve partij. Um, en het heeft bijvoorbeeld ook als uh, speerpunt om uh, zoveel mogelijk overheidsdiensten te verkopen. En uh, de NFZ, dat is een beetje de. die zitten nog aan de rechterkant van, uh, uh, van National. Dus uh, dat is een beetje tussen uh, de PVV en, uh, en de VVD uh, in Nederland uh, te vergelijken. En nu heeft de partij die dus gewonnen heeft, de National Party, heeft precies de helft. Dat is dus eigenlijk ook vooral net geen meerderheid. Uh, wat er moet dus nog een, een coalitiepartner gezocht worden. Wordt dat nog een probleem of, uh, of gaan ze met dezelfde coalitie hey, verder als die ze nu al hebben? Ja, ze zijn nu onderhandelingen bezig met dezelfde, uh, met dezelfde, met dezelfde partners. Dat is NFZ en dat is de Maori-partij. De Maori-partij zijn de... Uh, uh, zeg maar de aboriginals van Nieuw-Zeeland. Um, en uh, die zullen waarschijnlijk in de komende week of twee weken zullen ze er weer uitkomen en de komende drie jaar een, uh, een kabinet hier vormen in, uh, in Nieuw-Zeeland. Ja. Als laatste nog even belichten op een hele aparte partij waar ik dan ook weer over uh, gelezen heb. Een aboriginal partij die wilde weer gaan leven zoals 200 jaar geleden. Zijn er ja. mensen in Nieuw-Zeeland die daarop zitten te wachten en die dus daarop gaan stemmen? Ja, het is hem gelukt om één zetel te krijgen. Dus uh, hij, zit, uh, hij zit in het parlement, dat is de NANA-partij. Uh, ja, die man die is, uh, die, ik, ik vind hem een beetje compleet gestoord als hij, als hij op de tv is. Maar ja, blijkbaar, uh, blijkbaar zijn er toch maar Oris uh, met hem eens. Uh, en het grappige is te vertellen dan... dat, dat er geen, en, geen enkele... Originele uh, Maori meer is in, de, in, in dit land en dat eigenlijk iedereen wel Europees bloed heeft via familie. Maar wat betekent uh, dus dat dan ja. dat je in tw dat je na 200 jaar geleden terug wil? Geen, geen ja, auto's meer? Nou ja, geen auto's meer. En uh, toen waren Maoris hier nog kannibalen, uh, dus uh, ik oh. weet niet of die, of die straks weer uh, zeg maar zijn familie gaat opeten of iets dergelijks. <laughs> Nou, dat, laat... euh, dat zou ik wel grappig vinden, trouwens. Nou, grappig is misschien niet het goede woord. Maar. Laten we dan hopen dat uh, de National Party in ieder geval niet de coalitie gaat vormen met, uh, met deze meneer in het, uh, de in het parlement. Ik vond wel dat hij zichzelf al aan tegenspreken is ook. Dat je 200 jaar geleden terug wil, maar wel af en toe nog op televisie komt. Goed. Um, Nick Ritsen, dankjewel dat jij voor ons de verkiezingen in Nieuw-Zeeland gevolgd hebt. En hij is natuurlijk correspondent en woont daar ook. Dankjewel. Graag gedaan. Bijna precies 14 minuten over drie in de studio van Radio 1 nog altijd live muziek van Lichte Dichter en ze spelen voor ons Flow. Ik zit in de flow, de lome flow. Ik ben geen rapper, maar mijn ego even groot tegen een boom. Ik volg een droom. Ik ben de dichter met de trage woordenstroom. Door de twee gitaren, twee zangstemmen, een percussionist, een viool en een contrabas. Samen waren ze lichter dichter en flow. Ze komen straks nog een keer terug. In Politiek Den Haag wordt al een tijd gesproken over het onder de grond stoppen van hoogspanningslijnen. Lijnen. Maar volgens het comité Warnsveld-Zutphen hoogspanningsvrij... wordt er vooral aandacht besteed aan het westen van Nederland. Terwijl in het oosten natuurlijk net zo goed hoogspanningslijnen zijn. En daarom spreekt Karin Kulkamp van het comité Warnsveld-Zutphen hoogspanningsvrij... vandaag de voicemail in van premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de tip. Toets hetje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Dag meneer Rutte. U spreekt met Karin Kulkamp van het comité warnsveld van Hoogspanningsvrij. Ik snap dat ik u op dit tijdstip niet meer persoonlijk te spreken krijg. Graag vraag ik toch uw aandacht voor het volgende. We hebben als comité vandaag een petitie met meer dan 1300 handtekeningen mogen aanbieden aan de Kamerleden van de Ham, Samson, Ormel en van der Werf van de vaste Kamercommissie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In deze petitie vragen we om het onder de grond brengen van de hoogspanningslijnen die op 5 tot 10 meter naast onze huizen lopen. We weten dat de Kamer bezig is met het opstellen van een plan en een lijst om de komende 10 jaar de 150.000 voltslijnen onder de grond te brengen. Wij willen op deze lijst. We willen veilig wonen en niet bang hoeven zijn dat hier nog een kabel gaat knappen. Deze lijnen zijn al meer dan 40 jaar oud en ze kunnen hier heel makkelijk onder de grond gebracht worden volgens netbeheerder Tennet. U willen we vragen om minister Verhagen over ons te informeren en zijn aandacht niet alleen op de randstaat te richten, zeker ook op de Achterhoek. 9 januari zullen we ook de minister onze petitie aanbieden met daarin nog meer handtekeningen die we de komende tijd blijven verzamelen. Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u mij bereiken via onze site www.marnsveldzutvenhoogspanningsvrij.nl. Dank u wel en met vriendelijke groeten, Karin Kulkamp. Wilt u nou ook graag een keer de voicemail inspreken van Mark Rutte? Bel dan met 0800 1121. Het is tien voor half vier en dan mogen we toch wel vanuit gaan dat Nederland langzaam in slaap gedommeld is. En dan rollen de ochtendbladen alweer van de persen. We nemen ze met u door. Te beginnen met Spits. Een op de negen jongeren tussen de 10 en 15 jaar... heeft wel eens een waterpijp gerookt. En 2% doet dat regelmatig, schrijft die krant. De cijfers komen uit een rapport dat TNS Nipo opstelde... in opdracht van de stichting Volksgezondheid en Roken, Stivoro. Een uur lang waterpijp roken is net zo erg... als het roken van 5 tot 10 pakjes sigaretten. En daarom waarschuwt Stivoro voor de gezondheidsrisico's. In Utrecht worden waterpijpen onder jongeren een steeds groter gevaar, stelt gemeenteraadslid Bouchard Dibi. Ik hoorde in de bus twee jongetjes niet ouder dan tien jaar. Zullen we in de pauze shisha gaan roken? Ik schrok echt. Zijn partij, de PvdA, pleit voor meer preventie, voorlichting en controles. Twee op de drie mbo-docenten vindt dat vmbo-leerlingen niet klaar zijn voor het mbo. Dat schrijft Metro. Het grootste probleem is de taal- en rekenvaardigheid van vmbo'ers... die vaak zwaar onder de maat is. Leerlingen hebben een te kleine woordenschat en ze hebben moeite met schrijven. En daardoor verzuipen veel leerlingen op het mbo. Het zijn geluiden uit een enquête die D66 hield onder ruim 300 mbo-docenten. Beleggers verliezen geduld met Ajax kopt de Volkskrant. Het zijn niet alleen de supporters, maar ook zakenpartners... die genoeg hebben van de onrust bij de Amsterdamse club. Zo overweegt groot aandeelhouder Delta Lloyd... om zijn belang in de club te verkopen en klaagt de beleggers. belangenverenigingen van de beursgenoten voetbalclub... over tientallen miljoenen euro's verlies opportunistisch beleid. Ook hoofdsponsor Egon ziet de bestuurscrisis bij de Gouden Zone met ledenogen aan. De Haagse verzekering steunt de club jaarlijks met 10 miljoen, maar volgens directeur communicatie Jan Driessen is dat de laatste tijd geen pretje. En dan tot slot het Nederlands Dagblad. Daarin een artikel over weigerartsen, of beter gezegd pro-life artsen. Dat zijn medici die niet willen meewerken aan euthanasie. ChristenUnie en SGP vragen zich af wat morele doorverwijzingsplicht betekent. Het is een term die artsorganisatie KNMG gebruikt... als het gaat om de rol van de arts bij een zelfgekozen leven zijnde. Partijen vinden dat artsen die niet willen meewerken aan euthanasie... niet als weigerarts bekend komen te staan. En... Tot zover een overzicht van wat er morgenochtend in de krant staat. Dankjewel, Martijn Middel. Hij stelde dit samen. Dagelijks staan kranten en nieuwshouds vol met bizarre berichten... waarvan je kan afvragen of ze nou wel of niet waar zijn. Fred Budding van Hoogs.blog.nl gaat voor ons wekelijks op zoek... naar de waarheid achter de meest bizarre nieuwsberichten. Zie de maan schijnt door de bomen. Zie de maan schijnt door de bomen. Door de bomen is een van de meest bekendste Sinterklaasliedjes. Daarom wordt het hemellichaam naast Sinterklaas en Zwarte Piet op inpakpapier en in kinderboeken ook veelvuldig afgebeeld. Veel illustratoren gaan echter schaamteloos de fout in en tekenen de maan valikant verkeerd. De Groningse hoogleraar sterrenkunde Peter Bartel deed daar onderzoek naar. Nou, ik heb iets ontdekt wat iedereen natuurlijk al lang weet, maar ja, waar men geregeld de fout mee ingaat. Namelijk dat ze een maan tekenen zoals die in de avond te zien zou zijn en dan is het helemaal niet de avondmaan. Even wachten, een ochtendmaan als het eigenlijk een avondmaan zou moeten zijn? Hoe zit dat precies? Nou, dat had je vanavond kunnen zien. Als je vanavond naar buiten had gekeken, dan had je een mooi sikkeltje gezien. Ik zag het toevallig toen ik om zes uh, uur van mijn werk kwam. En dat sikkeltje was aan de rechterkant. En dat komt omdat de zon die is daar net onder gegaan en die schijnt dan nog hè, van, van, van rechtsonder zo op die maan. Dus toen kreeg je zo'n mooi sikkeltje. Maar als je in een boekje ja. boekjes kijkt, dan zie je daar wel foto's staan van dat sikkeltje helemaal aan de andere kant. Aan die linkerkant. En ook op de meeste soorten pakpapier gaan veel illustratoren de fout in. De kruidvat, de ethos, de bijenkorf en de bruna. Allemaal fout. De Xenos en de Blokker en Bart Smit presteren het zelfs om de maan op hun verschillende soorten pakpapier op een verschillende manier af te beelden. Het voordeel is dat er altijd wel één goede tussen zit. Maar... Hoe tekenen we de maan eigenlijk? Nou, je kunt een volle maan tekenen. Dat is altijd goed. Want een ja. volle maan kun je de hele nacht zien. En je kunt een sikkeltje tekenen zeg maar, aan de rechterkant. Hè, dat dus uh, de, de open is aan, aan, aan de linkerkant. Mm -hmm. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, voorlopig even nog wel. He, dus een sikkeltje zeg maar, dat, dat, dat naar, uh, naar, naar, naar rechts wijst. Nou, dat is de avondmaan. Die vanavond kunnen zien. En dat kan men morgenavond weer zien en overmorgen. Ook op 5 december trouwens. hebben We een mooie halve maan. He, die dus bol is aan de, aan de rechterkant. Ja, en dan vragen wij ons natuurlijk af, hoe komt zo'n misverstand de wereld in? Dat het iets psychologisch is, he. dat als je mensen vraagt van tekenen ze een half maandje, he, dat ze er eentje tekenen zeg maar, he, aan, de, aan de linkerkant, die open is naar rechts. En ik sprak van toevallig vandaag nog iemand die zei, ja het is eigenlijk ook iets anatomisch. He. Als iemand rechts is en dan houdt hij een pen vast, dan tekent hij waarschijnlijk een maandje dat dus uh, ja, uh, open is naar rechts, hè, dat het cirkeltje naar links heeft. Dat het daardoor komt. En dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig. Maar ja, als je het weet hoe het zit, dan kan je het natuurlijk ook even goed doen. Nu lees ik hier dat uw ontdekking binnenkort wordt gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Ja, nou, een, een, een tijdschrift eigenlijk over astronomie-communicatie. Ja. Dus het is niet helemaal waar. Dat heeft het ANP ervan gemaakt, een wetenschappelijk tijdschrift. Het is een tijdschrift eigenlijk over communiceren, hè, dingen uitleggen. Nu zullen er mensen zijn die denken, wat een onzin. Ja, dat mogen ze rustig denken. En dat begrijp ik ook wel. Maar het is natuurlijk niet helemaal waar. Het is gewoon eigenlijk een aardigheidje. Hè? Dat je gewoon ziet dat mensen, doordat ze iets niet weten of dat ze iets niet begrijpen, eigenlijk niet goed doen. En dan denk ik, als ik dan de kans krijg om dat eens even uit te leggen, hè? misschien dat ze het dan in het vervolg beter doen. Dus ik heb wel de afgelopen dagen wat mailtjes gekregen, ook van illustratoren. Die zeggen van, oh, dat heb ik me nooit gerealiseerd eigenlijk, dus ik zal het in het vervolg goed doen. Iets buitengewoon simpels als een maan tekenen, moeten we dus zeker niet onderschatten. Daarom nodig ik u als luisteraar uit om even een pen naar te pakken en met mij mee te tekenen. Dan spoel ik hoogleraar Bartel nog even terug. Je kunt een sikkeltje tekenen zeg maar, aan de rechterkant, hè? dat dus uh, de, de open is aan, aan, aan de linkerkant. Mm -hmm. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik wel. Maar ik vraag me af of de luisteraar het nog volgt. Het is dus een sikkeltje zeg maar, dat dat, dat naar, uh, naar, naar, naar rechts wijst. Nou, Dat is de avondmaan. De missie van dit geheel. Wie een volle maan tekent, zit altijd goed. Dit was Hox Radio. Meer onwaarheden in de media lees je dagelijks op hox.blog.nl. Tot volgende week. U staat er denk ik niet heel erg vaak bij stil. Maar de beste verdedigende beachvolleyballer van de wereld. Dat is een Nederlander. En zometeen dan bellen we hem. Michael Jackson is niet meer en dat is de schuld van Conrad Murray. De jury achtte eerder al bewezen dat Murray schuldig is aan de dood van de King of Pop... en de rechter veroordeelde hem vandaag tot vier jaar cel. Ik probeerde eerder vanavond al contact te leggen met onze correspondent in Los Angeles. Joris erbij. En als het ons gegund is, dan hangt hij nu aan de telefoon. Joris, goedenacht. Goedenacht. Kijk, vier jaar gevangenisstraf. De, hoogst, um, de hoogste straf die hij kon krijgen in deze zaak. Lacht, lag dat in de lijn der verwachting? Nou, de experts die hadden verwacht van dat, uh, dat, dat, dat de rechter hem, uh, twee jaar zou geven, omdat uh, uh, als, als dokter zit er niet echt een carrière voor hem in. Maar uh, de rechter heeft besloten vier jaar, omdat uh, hij vond dat uh, Murray uh, het vertrouwen van zijn patiënt heeft geschonden, zwaar geschonden natuurlijk. Uh, uh, Murray die heeft nooit echt uh, spijt betuigd, uh, omdat het door zijn acties Jackson is uh, overleden. Dus ja, uh, vandaar de vier jaar. Maar ik moet bekennen, Amerika staat hier natuurlijk bekend om de hoge straffen. Uh, de beste man heeft, uh, heeft Jackson dat medicijn gegeven. Uh, hij nam een overdosis, heeft vervolgens niet adequaat erop gereageerd. Het lijken me allemaal hele grove en zeer verwijtbare fouten. En ik ben toch wel een beetje verbaasd dat hij je daar in Amerika niet meer straf voor krijgt. Nou ja, er zijn verschillende gradaties voor, uh, voor moord. En dit is uh, uh, natuurlijk murder in the first degree. Dat is natuurlijk... Het hoogste, een van de hoogste, hoogste straffen voor moord. Uh, hij is veroordeeld op uh, uh, uh, dood door schuld. En uh, daar staat nou eenmaal uh, deze straf voor in, uh, in, in de strafboeken. Dat doet ja, toedoen van hem. Uh, Jackson is overleden. Maar hoe reageren de Amerikanen daar dan op? Maar ja, de, de, de Michael Jackson-fans die zeggen: uh, Murray die moet, uh, die moet zijn leven lang de cel in. Uh, er zijn ook mensen die zeggen van ja, vier jaar. De man is helemaal door het stof gehaald in de media. Uh, zal nooit meer als dokter kunnen werken. Plus die vier jaar, ja, dat, dat is op zich wel een, een zwaar genoeg straf. Deze meneer zou waarschijnlijk toch nooit meer een, een patiënt onder zich hebben. Dus ja, de meningen zijn verdeeld, maar uh, ja, het is toch uh, maximaler geworden. Nee, je zou meer de samenleving ingaan met het stempel dat jij degene bent die de dood van de King of Pop op zijn geweten heeft. Dat lijkt ja, me. Op... Niemand, in... Niemand kijkt je nog zo... aan? Ja, zo is het maar net. En uh, uh, ja, met, met, die, uh, met, dat, met dat stempeltje Inderdaad zou die de cel in gaan. Uh, of die nou helemaal die vier jaar gaat uitzitten, dat is nog maar uh, de vraag. Hier ja, California. dat is ook nog spannend. Het zit er best wel dik in dat dat niet gaat lukken. Hoe kan dat? Uh, nou ja, Californië, uh, voor verschillende redenen. De, de cellen zitten hier overvol. Uh, een paar weken geleden heeft L.A. County Jail heeft al uh, 2.000 gevangenen uh, vrij moeten laten vroegtijdig, omdat uh, er is gewoon geen plek meer. Er komen steeds meer mensen binnen en uh, uh, ja, vol is vol, ook hier in de gevangenis hier. Dus het, het ziet er waarschijnlijk uit dat Murray uh, ook uh, dat is gelukje wel uh, zal krijgen en dat hij waarschijnlijk uh, niet de volledige vier jaar uh, hoeft te zitten. Maar ja, goed, je weet nooit hoe uh, rechters in de toekomst over gaan beslissen. Nee. En wat voor gevangenis komt hij eigenlijk in terecht? Is dat een gewone gevangenis of krijgt hij speciale behandeling? Uh, nou, Murray gaat wel een speciale behandeling krijgen, want uh, de, de gevangenis hier in Californië wil natuurlijk niet de reputatie krijgen dat zo'n high-profile uh, uh, inmaking gevangenen omgelegd uh, uh, gaat worden of uh, iets aangedaan gaat krijgen. Dus die gaat waarschijnlijk gewoon eens eentje in een cel zitten en uh, zonder uh, blootgesteld te worden aan uh, eventuele gevaren. Ja, en of hij nou twee jaar of vier jaar vastzit, dat is nog maar de vraag. De moeder van Michael Jackson, die heeft ook al gereageerd, die vindt de straf hoe dan ook te laag, toch? Ja, die vindt het te laag. En, uh, er wordt wel gezegd dat de Jackson-familie niet uit wil raken, maar uh, het liefst uh, gaat de Jackson-familie nog, uh, nog een keertje aanklagen voor uh, zo'n 100 miljoen, zoals een bedrag ook gevallen is. Uh, daarvoor zeggen ze ook dat bijvoorbeeld uh, de, de Memorial Service in het Staples Center van betaald moet worden. En nou ja, alle schade die geleden is. Uh, er wordt wel steeds gezegd: dus we kunnen uh, papa Jackson of zoon Jackson niet meer terugkrijgen. Maar uh, ja, zo'n 100 miljoen uh, zou dan eventueel ook best wel een handje kunnen helpen. Ze dus kunnen Murray nog altijd kaal plukken. Sorry, ja, of is ja. er nog wat van te plukken eigenlijk? Ja, dat is nog maar de vra vraag. Hij heeft natuurlijk wel uh, flink wat. Verdiend. Uh, het was natuurlijk ook geen uh, niet-rijke man. Het was uh, een, een dokter die uh, flink wat geld verdiend heeft. Uh, dus ja, er zou ongetwijfeld vast nog wel wat van te plukken zijn. Ja, en ik denk dat hij zichzelf ook nog wel een keer achter zijn oren krapt... dat er ooit een keer een Michael Jackson bij hem op de deur, voor de deur stond... en zei, wilt u alsjeblieft mijn, uh, mijn arts worden? Dat is niet goed voor hem uitgepakt. Dankjewel, Joris erbij vanuit Los Angeles. Half vier geweest in de studio van nog steeds wakker Martijn Middel met... Het nieuwsminuutje. Zo'n tachtig gewonden vannacht bij geweld in het centrum van de Egyptische hoofdstad Cairo. Bij een demonstratie tegen het militaire regime gooiden jongeren met stenen en molotovcocktails. en werden geschoten met vuurwapens. Volgens de organisatie van de protesten begonnen de onlusten. toen een georganiseerde groep onbekenden het plein op probeerde te komen. Koningin Beatrix heeft de president van Mali bedankt... voor zijn steun rond de ontvoering van een Nederlandse man in zijn land. Ze deed dit tijdens het officiële bezoek... dat president Touré op dit moment brengt aan ons land. De ontvoerde Nederlander verdween samen met twee anderen... uit een restaurant in het centrum van Timbuktu. Tot op heden is over zijn lot niets bekend. En door een brand in Den Helder zijn vannacht zeven woningen ontruimd... de brand ontstond rond half twee boven Bar Coco aan de Zuidstraat. Volgens de politie zijn er verschillende mensen uit de woning gehaald... maar het is nog onbekend of er bij de brand ook slachtoffers zijn gevallen. Bent u getuige geweest en heeft u meer informatie... neem dan contact op met de redactie op telefoonnummer 0800-1121. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel Martijn Middel. Zometeen moeten we het nog even hebben over premier Rutte. Hij was namelijk in Washington vandaag. Hij bracht een bezoekje aan The Oval Office bij de enige echte Barack Obama. Spannende dag en we gaan zo meteen. Eens kijken hoe hij het gedaan heeft. Maar eerst dus onze beachvolleyballer. Want Reiner Nummerdoor is vandaag in de prijzen gevallen. Tijdens de jaarlijkse Beach Volleyball Awards. De Nederlandse topvolleyballer werd tijdens het evenement uitgeroepen tot de beste verdediger van de wereld. Een mooie en prestigieuze prijs voor de 35-jarige Nummerdoor. Die dat ook nog eens met ons kan delen zijn blijdsch blijdschap. Goedenacht Reiner. Goedenacht. Nou allereerst natuurlijk gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Was het een groot feest vandaag? <laughs> nou. Het, het, het stond een paar dagen geleden had ik het, het stond het vermeld op de op de Wereld site en uh, website. En uh, ja, ik, het is gewoon een eer. Ik ben daar toch wel heel trots op uh, twee jaar geleden ben ik het ook geworden. En uh, ja, het is gekozen door, door medespelers. Of uh, ja, spelers en, uh, en uh, scheidsrechters en officials. Dus uh, ja, dat vind ik dan toch wel een eer. Het is sowieso vleiend, Maar is het ook heel terecht? Ja, natuurlijk. Ja, u bent ook daadwerkelijk de allerbeste verdediger ter wereld. Nou, ja, er zijn natuurlijk meer goede, maar goed. Uh, ja, ik, ik, ik, dat is wel een van mijn sterkere punten. En, uh, nou ja, nu wordt het dus ook uh, gewaardeerd door, door andere collega's. En dan, uh, ja, bedoel, uh, dan is het toch wel terecht, denk ik. Maar ik moet natuurlijk wel zeggen: erbij uh, zeggen dat. Uh, het, het, het, is een, uh, het blijft een teamprestatie. Uh, dus, uh, mm -hmm. dus, dus, dus mijn partner Richard Schuil, die, die, die zet een heel goed blok neer... waardoor ik weer uh, beter kan verdedigen. Dus uh, al met al in een teamsport zijn individuele prijzen altijd moeilijk, vind ik. Mm -hmm. en, uh, en ook met de coach maken we een tactisch plan vooraf. En uh, ja, dus dat, dat, dat zijn allemaal kleine dingen die zeker wel meetellen. Nou, want ik vraag het. In Nederland is beachvolleybal niet heel groot. Volleybal min of meer... Um, kijk, dat u goed kunt volleyballen, dat wisten we al. ik bent nog naar de Olympische Spelen geweest. Maar beachvolleybal is dat nou een grote sport waar heel veel concurrentie is? Ja zeker. De, ja, zeker. zeker. Um, dat is uh, met name dus uit Brazilië en Amerika. En daar is het ook veel populairder. Ik bedoel, uh, uh, Nederland is gewoon heel moeilijk, komt het heel moeilijk van de grond. Heeft het heeft het zeker met weersomstandigheden te maken. Uh, maar zelfs in landen als uh, Oostenrijk en Zwitserland... is beachvolleybal veel groter dan zaalvolleybal. Wat toch wel enigszins verrassend is vind ik zelf. Ja, want ze hebben toch weinig strand in Oostenrijk. Ja, maar uh, daar komen hele goede teams vandaan. Uh, en daar hebben ze Indoor uh, ja, doen ze eigenlijk niet mee internationaal. Dus uh, hoe dat gegroeid is, weet ik niet. Maar uh, dat, dat, daar is het, er uh, zijn grote sponsoren en uh, in Klarevoet is misschien wel het bekendste toernooi in de wereld. Dat is in Oostenrijk. En uh, ja, dat zit bom vol. Mensen liggen uh, daar voor, voor het stadion uh, och al wat te wachten of ze naar binnen mogen, dus uh, dat is echt heel groot. En uh, ja, Het is zeker een mondiaal uh, groot sport. En, en nu is het uh, beachvolleybal. het verschil met volleybal is dat het ook 2 tegen 2 is. Uh, ja. het op nog wel echt een heel groot veld valt, maar altijd op is het dan het, het verdedigen dan nog extra moeilijk? Ik bedoel, je moet echt een heel groot deel met z'n tweetjes eigenlijk beschermen om het zo te zeggen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, het, het veld is iets kleiner dan in de zaal. Het is uh, 8 bij 8 en uh, in de zaal 9 bij 9. Uh, maar daar maar, sta je met z'n vijven in, in plaats van met z'n twee. Ja, nee, dat, klopt, dat klopt. Maar het zand, uh, doordat het natuurlijk het zand, uh, waardoor je uh, door het zand ga je natuurlijk minder hoog springen. Waardoor je uh, wel wat hoeken wegneemt. En waardoor het in die zin weer iets makkelijker wordt dan in de zaal. Dus de, de, de atleten zitten over het algemeen uh, wat minder hoog boven het net. En dat geeft wel iets meer tijd vaak voor de verdediger. En uh, ja, ik vind het zelf, uh, ja, ik het is maar op het lijf geschreven, het spel, ik, ik, ik vind het zo leuk dat je dus, als verdediger heb ik dus vrijheid om te doen wat ik wil. Ik kan het hele veld belopen of uh, op, uh, uh, hè, op intuïtie ergens gaan zitten of in een in zaal was je heel erg beperkt aan een vaste positie in het veld. En, en daar, mocht je niet, daar kon je niet veel van afwijken. En uh, ja, dat vind ik, dat vind ik zelf uh, heel erg leuk aan het beachvolleybal dat je dus... Uh, ja, je eigen gevoel en dat je inzicht, dat je dat veel meer kunt gebruiken. Ja, en altijd lekker dicht bij de zee. Ja, nou, dat is ook niet altijd waar. Hè? Beachvolleyball wordt eh, tegenwoordig heel vaak in steden afgewerkt. En ook op de Olympische Spelen in Londen zal het midden in de stad uh, zal er een groot stadion komen. Ja, dus, nee, is aan uh, de Thames? Uh, wel dichtbij. Oh, okay. vlakbij, de, vlakbij Buckingham Palace. Dus ja. Het een van de mooiste locaties te zijn. Dus, uh. Nou is het beachvolleyball u op het lijf geschreven... Uh, u doet het al een poosje, u bent 35. In een normaal beroep niet heel oud, maar onder sporters toch, uh, nou, toch een beetje. Is het belangrijk om te stoppen op je hoogtepunt? Mm, nou, ik, ik zoiets, nou, ik heb zoiets. Ik heb als ik zolang ik er plezier in heb, wil ik gewoon uh, blijven sporten. En als ik, als ik ook mijn boot nog mee kan verdienen, waarom zou ik het niet doen? Uh, aan de andere kant is het wel zo dat ik wel zo tof te ben dat als ik straks door iedereen uh, word weggeslagen, dat ik, dat, dat ik dan mij de lol wel uh, ervan af is, denk ik. Als ik echt merk dat we ingehaald worden door, door de jeugd, dan, uh, nou, dan is het misschien wel tijd om wat anders te gaan doen. Ja. Maar uh, voorlopig uh, is, is de ervaring nog steeds heel belangrijk in het spel. En uh, moeten ze eerst maar van ons gaan winnen, die jonge gasten. En dat uh, blijft natuurlijk een hele leuke uitdaging voor ons ook, om, om die zo lang mogelijk achter ons te houden. Nou goed, de helft van het team is in ieder geval de beste ja. van de wereld. Ja. En ben ik toen. Ja. Nou, geniet er nog van, dat zal van ze lukken. En uh, erg veel succes met, uh, met alle wedstrijden, die toch het allerbelangrijkste zijn, die nog staan te komen. Ja, er nu maar door. Dank u wel. Het is twintig minuten voor vier uur. Luister naar WNL's Nog Steeds Wakker. Nu, met het satirisch weekoverzicht van De Speld. B-matching. Dat is online dating voor lager opgeleiden. B-matching.nl, durf jij het aan? Globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Globaal Nieuws van de Speld. Ja, zo dadelijk praten we over de nieuwe kwekersvrijstelling op plantenoktrooien. Maar eerst schakelen we live over naar de uitreiking van de Libris Literatuurprijs. Ja, en in een straat in Nederland staat op dit moment kokolijn die ergens. Kokolijn Goed... die ergens in Nederland iemand gaat verrassen met de Libris Literatuurprijs. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom, ja. Daar zijn we weer met de aller allerleukste literatuurprijs van Nederland. De Libris Literatuurprijs. Ik ben vandaag in de Dominee Meijerlaan in Alfa aan de Rijn voor alweer een nieuwe uitreiking van deze prachtprijs. 50.000 euro voor de winnaar en natuurlijk die schitterende sculptuur van Jeroen Henneman. En de hele buurt kan meegenieten. Het moment is daar. Wat mij betreft zijn we er helemaal klaar voor. We staan bij de winnaar voor de deur. Dan gaan we nu aanbellen. Goedenavond. Oh nee, dit meen je niet. Oh nee, dit is niet. Janni, Janni, kom nou. Kom, we hebben hem, we hebben hem. De Libris de Libris Literatuurprijs. Tegen wie heeft u het daar, meneer? Ja, mevrouw, mevrouw uh, Janni. Goede avond. Maar u weet het al waarvoor ik kom, meneer. Nou ja, ik denk het wel, ja. Laten we dan maar snel naar binnen gaan om te kijken wat het is. Ja, hoe spannend is dit dan nou precies? Ja, ja, ja, ik weet niet hoe, hoe spannend het precies is. Maar ja, het is, het is wel spannend. Ja, Ik ben helemaal zenuwachtig. Ik heb echt kriebels en zo. Kijkt u eens naar deze envelop. Ziet u wat erop staat? Ja, uh, Gerrit Brokhorst. Ja, en dat ben u? Zo, zo. Maakt u er maar open en <laughs> kijk wat erin zit. Nou, nou dit, is, dit is echt niet meer normaal. Dit is echt niet normaal. Ik, ik, ik sta echt helemaal perplex. Ja, 50.000 euro. En dat is nog niet alles. Want, kijk eens aan, hier ook nog een sculptuur van Jeroen Henneman. Zo, da, ja, dat, is, dat is mooi. Wat, uh, wat stelt het voor? Jeroen Henneman. Oh, wat leuk. En uh, van wie is het? Nou, hij was van Jeroen Henneman, maar die deed er niks meer mee. Dus hij is nu voor u. En mag ik u vragen, hoeveel boeken hij heeft hij geschreven dit jaar? Twee. Twee boeken. Nou, kijk eens. Nog een sculptuur van Jeroen Henneman. Had u het Zo. een beetje verwacht? Nee, nou ja, ik doe er jaren mee en je wilt toch een keer winnen. En ja, dus ik schrijf toch maar weer, weer, ieder jaar schrijf ik gewoon zo'n boek. Maar ja, je moet altijd maar zien wat er dan gebeurt. Ja, en zo zie je maar weer. We hebben inmiddels de hele buurt verzameld Want ook alle buren van meneer Brokhorst gaan vandaag naar huis met een cheque van 5.000 euro. Van Jeroen allemaal. Zijn jullie er allemaal een beetje blij mee? Ja, en naast mij staat de pechvolger van de straat, meneer Torenstra. U heeft als enige geen boek geschreven dit jaar. Geen spijt van? Ja, enorm. Ja, normaal gesproken schrijf ik elk jaar een boek. Ik doe altijd mee. Ja, ik dacht, ik kan wel een keertje een jaartje overslaan. Nou ja, uh, je ziet het hè. Ja. ja. jammer. Nou, ga lekker mee feest vieren. Wij gaan hier nog even door. En u weet het daar thuis. Zo kunt u ook staan binnenkort met uw buren. Schrijf allemaal lekker mee. En wie weet is de leukste literatuurpres van Nederland volgend jaar voor jou. Terug naar de studio. En daarmee wordt Gerrit Brokhorst de opvolger van onder andere Arnon Kumberg en Adriaan van Dis als winnaar van de Libris Literatuurprijs. Dankjewel Coco voor je enthousiasme. Volgende week dan zijn we er weer en dan weten we of de ACO œuvre kan je eruit gaat. Heel graag tot dan, een goede nacht. Het satirisch weekoverzicht van de speld. Wilt u nou meer speld horen of lezen? www.speld.nl In de studio van Radio 1 om bijna kwart voor vier s'nachts. Nog steeds lichte dichter. Ze spelen lente. De dus stad heeft een gloed omdat de zon erop schijnt. Bouwvakken slakken, ze weten dit moet lente zijn. De broodjesverkoper noemt mij jongen, man. Ik ben niet langer een jongen, maar hij weet ook nog geen man. Dit moet lente zijn, dit moet de lente zijn. Schooljongens rammen verhit op het plein. Zie weer de meisjes, ze weten dit moet lente zijn. Mijn neus klaagt van het slot, en mijn ogen ze janken. De lucht is van pluisjes ze zweven, dansen. Lichte Dichter oh. en Lente. Als oh, je even met het applaus. <laughs> Gelukkig Goed. maar, we zijn maar met z'n tweeën vanavond. Um, ja, kom er even bij zitten. Ze yes, kom vooral bij zitten. Een gewaag natuurlijk, een nummer Lente spelen, terwijl het bijna december is. Maar uh, niet minder mooi, wat mij betreft. Je moet het durven. Ja. Uh, um, lichte Dichter, we hadden het er eerder over met je. Je bent als dichter begonnen en dat is langzaam naar de muziek toegegaan. Um, maar is het dichter nog steeds wel het, het beginpunt? Maak je eerst zeg maar, een gedicht en dan de muziek? Of is het nu echt een soort samen? -bespraak? Nou, we hebben, we hebben een nieuwe voorstelling, Waterloop, ook. Uh, hetzelfde titel als het album. En als een combinatie van uh, voornamelijk muziek... Uh, um, luisterliedjes, afgewisseld met enkele gedichtjes. zeg maar. Dus dan zitten ook nogal echte gedichtjes tussen. Maar nee, als je een nummer schrijft, begin je dan echt met de tekst? Dus het, het gedicht? Dat, dat... Echte liedjes schrijven, ja, dat meestal met de tekst beginnen, ja. Maar dat is niet een vast tramien voor, dat kan eigenlijk ook wisselen. Wat is de beste zin van Lichte Dichter? De beste zin van Lichte Dichter? Nou, ik heb uh, een keer met N NCV Volkspot meegedaan. En toen werd ik ge geëerd door Marcel de Groot, dus de zoon van. En die zei, dat is een, liedje, een, een zin uit Kruisvader. Die zei, "Die gaat uh, langzaam word ik banger dan ik durf te zijn. En dat vond hij een mooie zin in ieder geval. En nou Marcel de Groot toch uh, ter sprake is gekomen. Ja. Het is al een beetje te horen, hè, de invloed van de familie de Groot. Nou, ik heb zeker vroeger onder andere veel geluisterd naar Boudewijn de Groot, ja. ja. Dat heb je goed opgemerkt. Dank je wel. Ja. Wat ik me ook al vroeg, dat viel me op bij Flo, het gaat ook een klein beetje richting kleinkunst. Ja, dat denk ik wel, ja. Het ja, ja. kruipt wel een beetje richting cabaret. Nou, ja, cabaret is voor mij niet het goede woord, maar uh, ja, kijk, uh, ja, wel richting kleinkunst, ja. We willen echt wel voor luisterpubliek spelen en uh, spelen ook met de Nederlandse taal, zeg maar. En, uh, is dat belangrijk voor jullie? Ja, voor mij wel. Ja. Ja. Als in dat de taal is de die wij iedereen. of uh, die we allemaal spreken iedere dag? Nou, is kijk, belangrijk? voor mij zou het geen optie zijn om in het Engels te schrijven. Uh, kijk, uh, de, de nuances in de liedjes, die, die, die kun je in je eigen taal en kan ik die best opmerken bij andere singer-songwriters. Ik luister ook graag naar andere Nederlands talige dingen. Omdat je dan ja, het is veel directer, en dan kun je echt de kleine dingetjes oppikken. En dan kan ik persoonlijk in het Engels niet. Nog even heel iets anders. Ik vraag me eigenlijk al de hele uitzending af. Hoe komt ja. een Nederlandstalige artiest aan een Japanse violiste? Ja, hoe komen we eraan? Nou, sowieso ben ik er heel blij mee. En uh, ja, dat is eigenlijk een, be een beetje via-via. Zij heeft de liefde hier gevonden in Nederland. En de liefde zit ook bij ons in het bandje nog. Kijk, en dat, uh, wie is dat? Welk instrument houdt hij vast? Dat is haar man, uh, de percussionist. De percussionist. Uh, ja. okay. En het is, het is geen probleem daarin dat zij eigenlijk geen, of, uh, slecht verstaat waar de muziek over gaat. Nou, op het zich... Nina is heel hard uh, bezig met de Nederlandse taal te leren, zeg maar. Dat gaat steeds beter, maar zij... Dus bij het Kijken... volgende album weet ze waarover gezongen Precies, maar zij voelt het heel erg aan. Dus, uh... ja. Als mensen nog meer willen weten of lezen of luisteren van Lichtedichter... Ja. is er een website? Zeker, lichtedichter.nl. We hebben ook hele coole nieuwe videoclipjes. Onder andere van het liedje Zoon van hem. Dus een aanradertje, staat op YouTube. En aanstaande donderdag spelen wij uh, in de bibliotheek in Utrecht... Op de derde verdieping en een muziekbieb in de stad. Okay. Dus ik kom gerust langs. En voor nog meer optredens en alle informatie. Dus lichtedichter.nl. Dank jullie wel dat jullie hier met z'n allen waren in de studio. Ja, bedankt. Radio Het was vandaag eindelijk zover voor Mark Rutte. Onze minister-president mocht op bezoek in het Witte Huis. Barack Obama en Rutte schudden elkaar de hand... en spraken een klein uurtje in in The Alval Office. Wouter Zantingen zit in de Verenigde Staten... en heeft het bezoek vanuit de States kunnen volgen. Goedenacht Wouter. Goedenacht. In Nederland natuurlijk groot nieuws. Rutte mag op bezoek bij, uh, bij de president, bij Obama. Hoe wordt er in de Verenigde Staten gereageerd op de Nederlandse premier? Ja, Nederland is een erg klein land. Hè? En veel mensen uh, hier in de VS weten uh, ja, nauwelijks van het bestaan af. Toen ik op het werk uh, zei bijvoorbeeld dat ik uit Nederland kwam, dan uh, zeiden ze tegen mij, oh ja, ik ben een enorm fan van Scandinavië. <laughs> um, ik heb ergens een artikel gezien vandaag uh, achter in de Washington Post. En dat was een klein artikeltje dat, uh, dat de premier kwam. Die meeting wordt hier niet als heel erg uh, belangrijk gezien. Waar je in Nederland wel vaker in het nieuws ziet, is als het gaat over ja, speciale artikelen over, iets over waterbouw, fietsen of het gezondheidsstelsel. Maar ja, dit bezoek wordt niet als heel erg belangrijk gezien. Nee, sterker nog, het was, ik heb het in ieder geval in de Nederlandse media voorbij zien komen dat minister of premier Rutte geïnterviewd werd door de Washington Post. Maar dat is dus voor de achterkant van de krant geweest, om een beetje aan te geven hoe groot het verschil is. Ja, dat stond ergens op pagina 12 van uh, oh. de klein nieuws. Ja, ja. Nou, Wouter, ik moet bekennen dat het me toch een klein beetje pijn doet. Uh, want ook in iedere krant en ieder televisieprogramma werd nog even benadrukt... dat Nederland de op twee na grootste investeerder is in de Verenigde Staten. Dus dat we echt wel serieus genomen worden door het machtigste land ter wereld. Het is wel heel gênant om te merken dat dat eigenlijk um, wishful thinking is. Nou, ik denk dat het twee, andere, twee verschillende dingen zijn... Ik denk dat Nederland zeker wel uh, serieus genomen wordt. Maar ik denk dat deze meeting gewoon niet zo erg belangrijk was. Hè? Uh, want uh, ja, waar ging het nou allemaal? Uh, wat is er nu belangrijk in de wereld? Nou, ten eerste de, de, de eurozone, de crisis daarin. Ja, Nederland heeft daar niet echt een belangrijke rol. Nederland volgt daar gewoon uh, Duitsland in. Uh, aan de andere kant is het ook zo. Bijvoorbeeld onder en had Nederland veel meer gewicht. Nederland was toen betrokken in Irak, in Afghanistan. Nederland was toen een van de belangrijkste bondgenoten op dat moment. En nu in Nederland ook nog alleen maar een politiemissie doet... Uh, ja, heeft Nederland uh, gewoon ja, iets minder gewicht in Washington, uh, D.C. Uh, vandaar dat de uh, Rutte ook maar een half uurtje kreeg. In de en de kregen kreeg een aantal uur. En die mocht met veel meer met te praten. Maar Nederland is wel een belangrijke bondgenoot geworden als het gaat over de economie. Wordt wel beschouwd als, als een belangrijke partner samen met Duitsland... om de Europese uh, begrotingsdiscipline een beetje op peil te krijgen. Ja, absoluut. Uh, Obama noemde Nederland een van de belangrijkste handelspartners. Hij zei dat er geen betere bondgenoot is dan Nederland, een land met ontzettend veel gedeelde belangen. En uh, wat hier steeds wordt benadrukt, is dat er 625.000 Amerikaanse banen zijn uh, aan Nederland gerelateerd, en dat was veel meer is dan bijvoorbeeld of twee keer meer dan de banen die Toyota creëert. En, en dat zijn ook dingen die de Nederlandse ambassade hier heel veel probeert uit te dragen. Ja, nu is er in de Nederlandse media heel veel over gegaan dat uh, Mark Rutte bij Obama was, en dan kwam ook iedere keer weer het fragment terug van uh, Balkenende of eigenlijk Bush die de naam van Balkenende uh, niet uh, wist. Uh, maar is, is, dat, is dat nog een soort item geweest bij, bij, uh, deze, bij dit bezoek... dat, dat wij Nederlandse uh, afvaardigingen niet serieus genomen worden door uh, de Amerikanen? Of nee, ik het al lang dat Nederlandse vergeten? afvaardiging... Oh, nee, ik denk dat Nederlandse afvaardiging zeker wel, wel, wel serieus genomen werd. Uh, hij mocht ook in de Oval Office zijn en zo, en dat, dat wordt ook alleen uh, aan de belangrijkste uh, gasten wordt dat gedaan. Want als jij in, uh, een derde-rangs land bent, dan, dan kan je alleen maar met de vice -president een, een begroeting krijgen. In de dus nee, in Nederland is wel, wel heel belangrijk. Maar nee. er zijn natuurlijk twee belangrijke dingen: Eén, om meetings met iemand te hebben omdat er belangrijk nieuws in de wereld is op dit moment, of omdat je een belangrijke handelspartner bent. Nou, uh, ja, waar moet je het dan over hebben met elkaar als wereldleiders? Nou, dat het allemaal zo goed gaat? Nou, ja, goed nieuws is En dan gaf onze premier ook nog een klein komisch uh, steetje onder de gordel. Hij bracht een cadeautje mee voor uh, meneer Obama. Namelijk een shirt, een honkbalshirt van het Nederlands team. Dat natuurlijk wereldkampioen is. En dat geef je dan aan de president van het belangrijkste honkballand ter wereld. Zijn ze heel hoers? Ja, roers? inderdaad. Uh, ja, nou ja. Uh, kijk, de World Series, zoals ze dat in Amerika noemen. wat eigenlijk alleen maar hondbouw is binnen Amerika. Dat was eigenlijk de enige honkbal die hij natuurlijk doet. Die internationale competitie, inderdaad, uh, daar heeft uh, Nederland uh, bij gewonnen. Van daarvan Cuba in de finale. Ik denk dat Obama het misschien wel mooi vindt. Hij is inderdaad een heel groot honkbalfan. Hij mag het ook houden trouwens. Want uh, giften onder 355 dollar, uh, ja, die mag hij wel houden. De meeste giften uh, die blijven, of die komen uiteindelijk in het museum terecht. Maar misschien houdt hij dit wel. Oké, okay. dankjewel Wouter. En straks bij onze collega's van Nu al wakker, dan ben je weer hier op Radio 1. En dan hebben we het weer over waarover we je vaak hebben. Namelijk de uh, Republikeinse presidentskandidaat. Wie zal dat toch worden? Tijd weer voor onze rubriek waarin Klein Nieuws groot is. Niks schenken, krediet, crisis of pensioenakkoord. Maar het beste dat onze collega's van de regionale zenders gemaakt hebben. Met in dit uur al het nieuws uit het zuiden van het land in. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Vijfduizendste Bezoeker Bezoekt Gezinsbeurs stond groot boven het volgende fragment. En dus, hoort u? Christelijk verantwoorde muziek. Het toch wel christelijke is, zeg maar. Dus dat, dat vinden mensen belangrijk. Hier vind je dus ook gewoon christelijke boeken, christelijke muziek. Speciaal gericht op het christel, christelijk publiek. Dus het is voor ons erg belangrijk. En of dat deze gezinsbeurs er volgend jaar weer is. Dan moeten we echt even met de evaluatie kijken. Van nou, wat zijn de punten? Achteraf krijgen wij meestal kritiek pas te horen. Dus daar moeten we gewoon eerst eens naar gaan kijken. Nou ja, er zijn in ieder geval wel 5.000 bezoekers geweest namens WNL. Dan toch gefeliciteerd ermee. In Brabant zijn ze geëmancipeerd. Ze hebben wat nieuws bedacht. Een winkel met kleding voor vrouwen in de bouw. En wel hierom omdat er daar eigenlijk helemaal niks in voor is in een goede pasvorm. En een stukje veiligheid is in de bouw heel erg belangrijk. En of u het nou wilt of niet, een kleine vleeskeuring wordt het toch wel. Ik vond die dame in die rode broek met dat zwarte, zwarte werkjasje, zag er heel goed uit. De dame of de kleding? De dame en de kleding. Tja, blijven bouwvakkers. Hè? En zoals u al verwacht is meneer Niet de enige. Ja, ik vind het netjes. Het is wel anders, want normale werkkleding is altijd voor heren en voor heren... Afmetingen. Die zijn vaak ook wat ruimer genomen. En de vrouwen hebben toch meer de andere vormen. Maar met vrouwen missen we hoe dan ook één ding. De broek met bouwvakkers Nou, dat gaat voor de vrouw niet worden natuurlijk. Wij zorgen voor het mooi gevormde kontje. Shit. <laughs> het is Sinterklaas tijd heel wat anders. <laughs> dus ook in dit deel van het nieuws dat niet in het nieuws was... kan de Sint niet ontbreken. Waar u misschien dacht dat het een oude, saaie man op een paard is... Is dat in Limburg wel anders? Oh de volgende linksaf en ik daarna het stemming bereikt. Ja. Oh oké, okay. stemming bereikt. Zou ik toch hier niet verwachten? Ik een... een Sinterklaas met een Tom Tom. En zoals het een echte taamt, weet de beste man ook wel hoe hij moet klinken bij de kleinste kinderen. Kunnen jullie eens even voordoen hoe je normaal praat en hoe je praat als Sinterklaas? Nou, nu, nu praat ik normaal, dus uh, dan hoor je bijna geen verschil. Dus nu kan ik gewoon dialect en ken er gewoon, heel, ik kan, uh, ik kan gewoon uh, op zijn Limburgisch kallen. Ja. Maar Sinterklaas dat is de schat van gans van, van, van, van, van, van, van Nederland. Schaak dus ga ik wel even over naar de Sinterklaas-toon. Hoe klinkt die? Ja, die Limburg naast mij die, die kan het wel mooi uitleggen. Maar dus, uh, je moet toch wel een beetje tussen de lijntjes blijven. Hè. Netjes. Ja, een wereld van verschil. Maar niet alleen de Sint is een getrainde man. Ook Piet kent zijn standaard trucjes om de kinderen te amuseren. Oh, ah, door no zeg, ik vind het zo fijne stoel. Dan zullen jullie mij er toch allemaal uit moeten jagen hoor. Want ik ga er niet opstaan. Sinterklaas die woont natuurlijk het hele jaar in Spanje. Dus als hij dan in Nederland is, kan hij maar één ding doen. Zo Sinterklaas, ja, de inwendige mens moet natuurlijk ook verzorgd worden. Ja. Wat gaan we doen? Ja, frietje eten, lekker. Belgische patat. Ik zei net dat de Sint uit Spanje kwam, dat weet u vast... maar ik moet zeggen dat ik toch nog een beetje begin te twijfelen. Nou, 6 december, dan is hij weer weg. Dan ben ik weer in de gewone Jan Modaal, eigenlijk. Dan is het glazen ook helemaal verdwenen. Uit zijn het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. En volgende week is er weer een nieuw overzicht... van alles wat onze collega's van de regionale zenders... voor moois gemaakt hebben. Maar voor nu hebben we haast, haast, haast. Het is namelijk bijna vier uur en zometeen is dus het volgende programma op Radio 1. Namelijk nog steeds wakker, In Loestol. Ja, nu al wakker is het uh, straks uh, vanaf vier uur. Maar uh, we gaan vandaag uh, horen waarom we maar liefst 198 kaarsjes uitblazen. En horen we nog onze man in Washington over de laatste verkiezingen in Amerika. De update. 198 kaarsjes. Ja, 198 kaarsjes. In één keer. Ja, maar waarom? Dat, dat horen jullie straks. Okay. Astma dag of zo waarschijnlijk. Goed, onze tijd zit erop. Uh, wij zijn Een volgende week weer terug. Een grapje aan het eind was, ja, dat spijt me heel erg. Volgende week zijn wij weer terug om twee uur met nog steeds wakker op Radio 1. Zometeen het nieuws van vier uur. Nog steeds wakker. BNL nieuws in de nacht.